4 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Mark Rutte is de lijsttrekker voor het VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. Het hoofdbestuur droeg hem vorige week voor en de VVD-leden hebben geen tegenkandidaat gesteld. Dat komt tot vanmiddag 12 uur. Het is de derde keer dat Rutte lijsttrekker is. De tweede verdachte van de roofoverval op de juwelier in Den Haag... heeft zijn betrokkenheid bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Den Haag. De 19-jarige jongen werd vandaag voorgeleid voor de rechtercommissaris. Die heeft besloten dat de man langer in voorarrest blijft. De andere verdachte bekende gisteren op de Georgische TV... dat hij op de juwelier heeft geschoten. De weduwe van de doodgeschoten juwelier in Den Haag... wil niet dat mensen boos zijn op de daders. De jongens zijn het volgens haar niet waard, zegt ze in een interview met de Omroep West... Ik snap de bedoeling erachter wel, en die bedoeling die waardeer ik dus wel. Maar ik heb zoiets van, mensen, laat die woede nou los. Uh, die jongens die zal het worst wezen hoe wij over ze denken. En woede maakt alleen jezelf maar kapot. En dat zijn ze niet waard. De burgemeester van de gemeente Bronkhorst, waar Vorden onder valt... heeft een noodbevel uitgevaardigd. Daarmee wil hij ongeregeldheden bij de omstreden dodenherdenking voorkomen. In het noodbevel staat dat er kans is dat groepen de herdenking willen verstoren. Het is nog niet zeker of de herdenking doorgaat. Er wordt nog gewacht op de uitslag van een kort geding. De Joodse organisatie Tradition is our Future... laat vanmiddag een vliegtuigje met een spandoek... boven het Gelderse dorp Vorden vliegen. Op het spandoek staat Vorden is fout... De organisatie protesteert tegen de dodenherdenking op de begraafplaats... waar ook tien Duitse militairen worden herdacht. 4 mei hoort te gaan over de slachtoffers... en niet over soldaten die deelgenomen hebben aan gevechtshandelingen... misschien wel zelfs martelingen en verkrachtingen. Het vliegtuigje cirkelt vanaf kwart over vijf boven de. Aanklagers in Oekraïne zeggen dat er geen bewijs is gevonden dat oud-premier Timoshenko is mishandeld door gevangenisbewaarders. Er komt geen strafrechtelijk onderzoek. Vorige week zei Timoshenko dat ze door Sipiers was mishandeld toen hij haar naar het ziekenhuis wilde brengen. Ze kampt al langer met ernstige rugklachten, maar wil niet behandeld worden in een ziekenhuis in Oekraïne. Timoshenko zit een celstraf uit van zeven jaar wegens machtsmisbruik. Ze zou op eigen houtje een gasdeal met Rusland hebben gesloten die onvoordelig was voor Oekraïne. Timoshenko en westerse leiders spreken van een politiek proces. In Frankrijk is een Algerijns-Franse kernonderzoeker veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het beramen van terreuraanslagen. De man werkte bij het Europees Centrum voor Kernonderzoek, CERN, bij Genève. De kernfysicus werd drie jaar geleden opgepakt omdat uit onderschepte mails bleek dat hij contact had met Al-Qaeda. De man schreef dat hij wilde meewerken aan aanvallen op Frankrijk. In 2008 werd in CERN de grootste deeltjesversneller ter wereld in gebruik genomen. Wetenschappers doen nog onderzoek naar elementaire deeltjes. Het weer, vanavond enkele opklaringen en droog. Vannacht vanuit het zuiden kans op regen, minimaal rond 6 graden. Morgen bewolkt en vooral in de zuidoostelijke helft van het land regen. Middagtemperatuur tussen 9 graden in het noorden en 11 in het zuiden. ANWB-verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk. Op vrijdag er staat nu 60 kilometer file. De meeste files staan in de regio Utrecht. Files die opvallen op de A37 Hogeveen richting Knopend Holsloot... staat voor Oosterhesselen 3 kilometer. Op de A50 Oost richting Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopend Ewijk en Heteren 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En op de A50 van Arnhem naar Os voor Knopend Valburg 8. Op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor Wateringen staat 3 kilometer.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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. En welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Het laatste half uur. We gaan het hebben over de twee jongens die de Haagse julier hebben vermoord. En de discussie of de leeftijdsgrens voor toezicht door jeugdzorg moet worden verhoogd. En we gaan browsen met Jurka Jansen, de vervanger van Bert Brussen. U kunt ons twitteren, u kunt reageren op alles wat u hier hoort. Twitter ons, hashtag AfroVML. Probleemjongeren moeten tot een 23ste begeleid kunnen worden. Daarvoor pleit Hans Beel. Hij is directeur bureau jeugdzorg van Haaglanden. En dat doet hij na die gewelddadige overval van twee 19-jarige jongens, jongens... waarbij een juwelier werd doodgeschoten. Beide jongens, zo blijkt nu, waren bekend bij diverse jeugdinstanties... vanwege spijbelen, conflicten en illegaal wapenbezit. Ik ga erover praten met Geert-Jan Stams. Hij is hoogleraar forensische orthopedagogiek hier aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. En Julka Jansen zit ook al aan tafel. Julka, heb je over deze zaak ben je veel tegengekomen op het internet? Ja, natuurlijk gelijk als er vervolg wordt gegeven aan zo'n ja, incident... of zo'n overval dat in het nieuws is geweest... dan zie je daar gelijk natuurlijk mensen opduiken. En dus ja, het, dat, ik heb ook al lang zien komen dat mensen dan reactie geven... op nou, die jongens zijn gewoon niet goed opgevoed... het moet meer op die ouders toegespitst worden... of je zag gelijk al dat die ouders geen interesse hadden. Dat soort reacties. Ook discussie ook over de publicatie van die foto's? Of? Um, ja, dat is wel minder dan vroeger. Vroeger werd er gelijk gezegd van, nou, dat mag niet. Nu is toch de tendens meer van, nou ja, dat moet kunnen. En als het gepubliceerd is, moet het ook blijven. Geert-Jan Stams, uh, uh, het AD, de krant, meldde uh, vandaag... dat die beide Haagse jongens de laatste vijf jaar... door maar liefst negen instanties zijn begeleid. En toch ging het mis. Verbaast u dat? Um, ja, dat uh, zou iedereen uh, moeten verbazen. Dat uh, betekent in ieder geval dat het niet gelukt is om uh, dit te voorkomen. En natuurlijk kunnen we niet alles voorkomen. Het is. Uh, ja, uh, wat je altijd probeert. Dat is natuurlijk om de kansen te verkleinen. dat uh, jongeren schade toebrengen aan anderen of zichzelf. Nou, in veel gevallen lukt dat ook. Uh, maar ja, in dit geval dus blijkbaar niets. En, het, het, het, het leidt ertoe, want dat, dat zei ik in de inleiding. dat uh, de Jeugdzorg Den Haag zegt. Ja, die, het onder toezicht houden van de jongens, dat mogen we maar tot de 18e. Wij zouden vinden dat dat tot de 23e moet kunnen. Is dat een, een, een goed punt? Het, nou die wens komt voort uh, uit het idee dat je hulpverlening wilt kun, kunnen voortzetten, natuurlijk, uh, langer dan de 18e. Want dat is natuurlijk een heel arbitrair uh, punt om ineens te zeggen 18 jaar, oké, volwassen. Nou, dan stoppen allerlei mogelijkheden om adequate hulp te kunnen uh, bieden. Het is 18 omdat je dan officieel volwassen bent? Omdat je dan officieel volwassen bent. En wat uh, gebeurt er dan als die jongens 18 zijn? En, nou, en je... dan kun je vanuit civielrechtelijke maatregelen heb je eigenlijk niet meer tot je beschikking staan. Dan kun je niks meer Dat met ze doen. Als zij nee, zegt, ik, principe, ik wil het niet, dan... Nee, dan, dan, dan houd het op. Je kunt natuurlijk wel veel investeren in... Uh ja uh, in interventies vanuit het vrijwillig kader. Maar daar moet er natuurlijk ook geld voor zijn. Dus, uh, het eerste nou, maar daar moeten ze ui... dus ook mee willen werken, die jongens? Ja, ze moeten ook mee ja. willen werken. Maar wij zien bijvoorbeeld bij, als je het hebt uh, over een interventie... een behandeling zoals uh, nieuwe uh, perspectieven bij terugkeer. Die wordt toegepast bij jongeren die komen uit detentie. Dat wordt uh, toegepast vanuit uh, jongeren van 16 tot 23 jaar. En het grootste deel van jongeren, die acht, ouder zijn dan 18... die werken vrijwillig mee daaraan. Dus die zijn goed te motiveren. Maar wij rekenen. lezen hier dat het om jongens gaat die uh, nou, al... Vanaf zijn 14e of eerder. Uh probleemjongeren waren, die uh, yeah, onhandelbaar waren... niet luisterden, spijbelden, de ouders hadden er geen grip op. Uh, niet verbazingwekkend dat die op een achttiende ook zeiden. ik geloof een van de twee zelfs letterlijk jor, tegen jeugdzorg... en andere hulpverleners, ik wil nu niks meer met jullie ja. te maken hebben. Ja, nee, inderdaad. Dus er is een groep jongeren... die, uh, ja, die, dat, die zich niet vrijwillig laat behandelen. Ja, dan uh, zou je middelen willen hebben... om dat uh, ja, natuurlijk een, een justitieel kader te hebben... waardoor je toch gewoon onder dwang kan behandelen. En wat nou, zou Middelen zijn? Nou, kijk, wat je nu hebt... je hebt natuurlijk in principe... als ze een delict plegen, dan kan je inderdaad wat doen. Want dan kun je strafrechtelijk ingrijpen. Het probleem is dat als je... en civielrechtelijk hebben we bijvoorbeeld een wet BOPZ... dan kun je dus opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis... als iemand heel gevaarlijk Verplichte is. Opname. Verplichte opname voor zichzelf of anderen, kan natuurlijk. Maar... Uh, ja, civielrechtelijk, daar houdt het dus op. Dat is heel iets typisch op de 18 jaar. Maar misschien ook weer niet zo typisch. want Wij uh, ja, ja, vinden wie wie dat mensen volwassen zijn op die ja, leeftijd. En wie ben je dan om dwang uit te oefenen? Uh, dan kom je ook, uh, ja, uh, krijg je ook een probleem natuurlijk met uh, internationale uh, rechten van de mens. Ja, wat vindt u dan zomaar... dat het zou moeten veranderen? Nou, um, ten eerste zou uh, voldoende middelen beschikbaar moeten zijn... in ieder geval om tot 23 jaar effectieve hulp te kunnen verlenen. Dat is één ding. Ook als die jongens uh, dat maar, niet willen? En als zo. je het in een... Uh, je kan onderzoeken wat er mogelijk is om uh, in civielrechtelijk kader... een soort tussenoplossing, waardoor je toch onder... Ja, enige vorm van justitiële dwang ze kunnen behandelen. Hoe dat er precies uit zou moeten zien, dat is denk ik een heel juridisch probleem. Maar, maar het dat pleidooi van jeugdzorg Den Haag... Uh, zo'n ondertoezichtstelling zou tot 23 moeten kunnen. Daar bent u het mee eens? Nou, dat zou een, misschien een uitkomst zijn voor... Uh... Nou, die ondertoezichtsregeling richt zich natuurlijk ook uh, vaak uh, ja, op de ouders, natuurlijk, die het af laten weten. En, uh, ja, wat voor, wat voor juridische maatregelen precies nodig zouden zijn, dat, dat, vind, ik, dat vind ik lastig om nou, te zeggen. U bent geen jurist, maar het nee. gaat om uh, wat maar u het vindt. Idee, dat, ja? Het idee dat je onder. Het punt. Het idee dat je enige mogelijkheid hebt om onder dwang, zoals je in strafrechtelijk kader wel hebt, mm -hmm. hè, uh, onder dwang te kunnen ja, hulp verlenen. Ja, dat, da, dat zou moeten dat, dat, kunnen, zegt u. Dat, dat zou goed zijn om te onderzoeken, Ja, laat ik Ook, het zo zeggen. Dat want is, want, want daar, ja? is, nou ja, daar is wel een belang mee gemoeid. Want de jongens zijn uh, misschien wettelijk wel volwassen als ze 18 zijn. maar uh, ja, bi nee, biologisch, biologisch hoeft dat natuurlijk niet. Nee, biologisch uh, zou je je lopen ontwikkelen door tot je 24ste. Ja. Dat is uh, in die zin, ja, wat is volwassen? Het is arbitrair. En als je kijkt naar de persoonlijkheidsontwikkeling, dat weten we al heel lang eigenlijk dan zie je dat juist de jongeren met wie het wat minder goed is gegaan... en die ernstige gedragsproblemen hebben... dat daar de persoonlijkheidsontwikkeling eigenlijk ook achterloopt. En dan moet je ook nog zien dat je een gedeelte van de jongeren... Ja, die, die hebben nog een licht verstandelijke beperking. Nou, als je daar de, kijkt wat er een echte leeftijd is... Die ja, ja, zou je, die dan zou je dan misschien nog je... langer moeten begeleiden. Ja, Wie weet. Ja. Misschien, maar het, het punt is natuurlijk uh, dat je mensen die... Uh, waar dwang nodig is om te kunnen behandelen... en om of de maatschappij te beschermen... of uh, mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen... Ja, dat zou je moeten kijken of je, of je dat kan... Uh... Ja, hoe dat eruit ja. ziet. Ja, maar u zegt dat het allemaal zou, juridische problemen Dat overheen. zou je nou van los, los even ja, in een juridisch kant. U problemen. zegt als als je ze daartoe zou kunnen dwingen als het nodig is, zou dat goed en beter zijn. U lijkt of u leek moet ik misschien zeggen de politieke wind mee te hebben, hè? want eh, in Den Haag in de politiek werd ook gepleit voor adolescentenrecht langer opsluiten. We weten nou ja, niet dat... hoe het nu gaat met met de eventuele nieuwe regering. Nee, nou... Wat wat, wat, wat, ja, wat ja, denkt dat... u? Dat, dat, dat krijgt het adolescentenstrafrecht uh, terecht controversieel. Uh, ja. nou, omdat je daar eigenlijk al die middelen hebt. Want je hebt natuurlijk de pijnmaatregel. Dat is eigenlijk de jeugd-TBS die verlengd kan worden. Uh, je hebt uh, als ja, volwassenen de delict plegen, dan uh, zijn er ook uh, maatregelen... op basis waarvan je kan ingrijpen. Dus eigenlijk zijn er al, Daar zijn heel, al heel veel mogelijkheden. Uh, er zijn heel veel mogelijkheden u. om iets te kunnen doen. En het strenge straffen, ja, dat helpt gewoon helemaal niet. werkt uh, uh, meestal nog averechts ook. Nee. Met eh, gedwongen opsluit. hulpverlening wel, zegt u. De, de, de, de, toch zijn er ook critici die zeggen, ja, Nederland is al een land... ik geloof, na Amerika, waar de meeste ja, kinderen klopt, gedwongen... Uh, geholpen of opgesloten ja, worden. Ja, de, de, ja, Amerika spant de kronen, en dan komt nog weer Nederland. Ja, en dat, dat Met, lijkt toch ook niet zo'n hele goede ontwikkeling. Maar opsluiten staat niet uh, gelijk. Ik denk dat we vele jongeren die we nu opsluiten... dat we ook uh, ambulance zouden kunnen helpen. Dus buiten de muren van de instelling. Een gedeelte heeft echt die muren van de instelling nodig... om goed te kunnen behandelen. Uh, omdat die jongeren heel veel structuur nodig hebben. En dat ja ook zijn gevaarvorm veranderen of zichzelf. Dus, maar het is, het is dus niet dat opsluiten gelijk is aan repressie. Dat moeten we zeker niet denken. Nee. Nee, je hoeft ze niet per se opsluit, op te sluiten om ze wel te kunnen helpen. Nee, je, je kan... Je, opsluiten staat dus, uh, betekent dwang... maar dat betekent niet dat je niet meer kan behandelen. Dat is ook wel eens beweerd, onlangs, uh, door Jo Hermans. Die zei, ja, opsluiten staat gelijk een dwang en dwang... Ja, dat, is, dat betekent dat je niet meer kan behandelen. Maar dat is in principe niet zo. We gebruiken heel veel dwang in opvoeding en daar is helemaal niks mis mee. Ja. Op, als we dat op een goede manier doen, ja, dan is dat geen repressie. Dan is dat, uh, dat zodat we ja, gewoon onze kinderen beter kunnen opvoeden. Dat is op zich nog niet zo'n probleem. Ik zei het, we weten niet wat voor regering er naar de verkiezingen gaat komen. Maar uh, hoe staat het met de ontwikkeling de kant op die u wil? Wat verwacht u daarvan? Gaat dat de goede kant op? Krijgt u, verwacht u meer mogelijkheden om toch die jongeren op die manier te kunnen helpen? Nou, wat je zou willen, dat er... Uh, gewoon eh, dat de jongeren dus... Dan heeft het over de jongeren van, van 18 of... Nou ja, jaar, of, of er eh, mogelijkheden komen om die jongeren gedwongen te helpen... of, of, of, of wellicht in het geval op te sluiten. Ja, ik, ik heb geen idee hoe dat verder gaat lopen, hmm. maar dat is een... Uh, ik, men kan uh, dit soort mogelijkheden nauwkeurig uh, onderzoeken. Maar in ieder geval wat er in een strafrechtelijk strafrecht, kader is gebeurd... Ja, daar, daar, daar volgens mij schieten we met zo'n zo nieuwe wet niet zo heel nee. veel op. Is de aanpak van Amsterdam goed? Waar ze heel intensief op de nou, zeg maar, 600 twee... grootste probleemgevallen zitten? Nou, daar heb ik grote twijfels bij. Maar eh, Amsterdam was in ieder geval zeer goed bezig. Men had eh, goede interventies voor een nieuwe perspectieven met terugkeer bijvoorbeeld. Waarbij ze jongeren naar detentie, op uh, een goede manier helpen. Ze hadden ook goede interventieprogramma's. Harder, zeg uh, Nou, ik zeg, die worden eigenlijk nu voor een deel afgebroken. Hmm. Uh, ten behoeve van het, uh, de nieuwe top 600... Uh, ja, en uh, ik heb daar mijn uh, grote twijfels bij... Of dat, dat niet is, uh, in andere gevallen dan daardoor juist nou, weer fout ik, gaat? Nou ja, ik denk als je zomaar met iets nieuws komt... wat op geen enkele manier theoretisch onderbouwd is... en waarvan we op geen enkele manier kunnen vaststellen... of dat enigszins zou kunnen werken. En ondertussen dat de kosten laten gaan van veelbelovend, uh, veelbelovende interventies. Uh, ja. we, we zullen de evaluatie van nou die goed. aanpak <laughs> afwachten. Maar in ieder geval is uw pleidooi helder uh, voor meer mogelijkheden... om toch jongens die dat nodig hebben gedwongen uh, te kunnen ja. helpen. Ik wil u daarvoor danken. Geertje jan Stams, hoogleraar, forensische orthopedagogie... Nog even zitten. Zodra ik gaan we met Jurka Jansen over het internet praten. Maar eerst gaan we weer luisteren naar Miss Montreal. Dat is wel een van mijn favoriete liedjes op de album. Year. I've lost all my senses and all my tears. I traded it for something new, something without you. I know I will be fine this year. We gave it a little too much too soon. And now there's nothing that I fear. So here's a whole new show. It's you. Too. All I know is that it's something new I came this far away I know All I know I know I will be fine this year The seasons have changed but I'm still here I'm strong The pain, the loss, I felt within, it. it's you, it's you. schoen op Bas, Missy Swieman op gitaar, Thijs Rensink op drums... en Peter Hendricks op piano. En ze begeleiden allemaal Miss Montreal. Dank. Janse met hem gaan we het over de aller recente ontwikkelingen op het internet eh, hebben. En, en natuurlijk zit ook nog aan tafel Geert-Jan Stams. Bent u trouwens een fervent internetter, meneer Stams, of niet? Nou, ik gebruik uh, internet wel internet heel intensief, ja. Op, is, voor wat voor uh, dingen? Nou ja, ik zoek uh, informatie daar. Uh, maar social media ook? Uh... Social media doe ik helemaal niet aan. Helemaal niet, <laughs> goed. <laughs> dat vermoeden had ik op een of andere ja, manier, ja. maar dat is een voordeel natuurlijk. Uh, uh, Jurka, wat was uh, hot op internet afgelopen week? Nou ja, over social media gesproken. Uh, een mobiel netwerk, Whatsapp. Uh, wat heel veel mensen gebruiken om uh, met elkaar te chatten eigenlijk. In plaats van sms'jes. Uh, een beetje de nachtmerrie van elke... Telecom provider. Ja, dit is weer een lek gevonden. Of eigenlijk het oude lek wat al was, is nog niet gedicht. Ja, want WhatsApp, daar kun je dus gratis berichtjes mee versturen. Daarom is ja. het een nachtmerrie voor, voor die telecom ja, providers. En, en dat, dat is lek, dat uh, WhatsApp? Ja, het is in zoverre lek dat iedereen mee kan uh, kijken wat jij stuurt... als je bijvoorbeeld ergens uh, in een café of dat is wel in, een lek, in, uh, ja. ja in een hotel <laughs> zit... en je gebruikt het uh, lokale draadloze netwerk... dan kunnen andere mensen meekijken eigenlijk. Dus als je het al gebruikt, moet je geen vertrouwelijke informatie... Uh, ja, nou, en, dat voor heel veel uh, dingen. Ik zou het ook niet uh, zomaar twitteren, dat soort dingen. Nee. Maar uh, zeker WhatsApp, daar kun je zo meeluisteren, dat zou ik helemaal niet uh, gebruiken voor dat ja. soort zaken. Ja, er zijn de laatste tijd zoveel lek op internet... dat je bijna alle vertrouwelijke informatie uh, ja, er ja. niet op moet zetten. En dit is zelfs al een lek wat een jaar oud is... en nu nieuwe toepassingen heeft gevonden... omdat iemand uh, ook een applicatie voor een mobiele telefoon heeft geschreven. Zodat je dus uh, niet meer een computer mee hoeft te nemen... om in een hotel mensen af te luisteren. Maar dan kun je gewoon met je Android-telefoon... Kun je... kun je andere WhatsApp-berichtjes van anderen ja, aftappen. Maar het is al heel oud, zeg je. Maar ik, ik heb nog nooit gemerkt dat mensen zich er druk over maken. Nee, dat is eigenlijk een beetje het opmerkelijke. Uh, heel veel mensen gebruiken het. Ik gebruik het zelf ook. Maar ja, mensen die hebben het daar ja, niet jij zo. Jij blijft ja. het ook gewoon gebruiken. Ja, maar ik zorg natuurlijk wel voor dat ik er geen uh, al te vertrouwelijke dingen overheen uh, gooi. Want het is gratis. Het is gratis. Uh, heel veel mensen gebruiken het over telefoonnetwerk. Dan uh, is het uh, niet zo lek. En, uh, dus dat scheelt. Ja. En uh, nou, als je ergens zit, ja... Je kunt ook iemands conversatie afluisteren. Dus of je het nou ja. zo doet. Of, uh... Dat is ook waar. Uh, WhatsApp gebruikt u niet, uh, begrijp ik. Nee nee, niet, nee. nee, nee, nee. Nou, uh, des te beter <lacht> horen we nu. Videobellen is een ontwikkeling uh, ja. die, die jij wil signaleren. Ja, dat, dat het is volgens mij al twintig jaar een ontwikkeling. Ja. Zoals, sinds dat ik een klein jongetje ben, was videobellen. Dat ging toen echt uh, de toekomst worden. Je zag worden. het al in tekenfilms vroeger. Dat het, ja. uh, daar ging de telefoon en dan konden ze het zien. Dat vond ik altijd zeer futuristisch. Ja, in de Jetsons, volgens mij, zat ja. dat, dat ook oh, al inderdaad. Ja. En uh, nou ja, het uh, begint nu toch echt langzaam een beetje op te komen. Je meent het. Uh, kantoren gebruiken het al wat tijdje om uh, ja, conference calls te doen. Om maar weer een Engels woord te gebruiken. Vergaderingen waarbij je elkaar op beeldschermen kunt zien. Ja, precies. En uh, jongeren blijken dat nu ook steeds meer in uh, te gebruiken. In Amerika is onderzoek gedaan dat jongeren tussen de 12 en 17... dat uh, een kleine 40 procent uh, regelmatig met via, de, uh, via video uh, belt... Via de computer nog wel. Maar dat gaat zich natuurlijk doorontwikkelen. Is dat niet duur dan? Nou ja, via de computer hoeft het niet duur te zijn. Dan gebruik je gewoon een uh, Skype of uh, dat soort uh, dingen natuurlijk. En dan uh, kun je ja, maar via de telefoon bellen. Uh, via de telefoon dan heb je natuurlijk wel een data abonnement nodig. Ja. En dan uh, kan het wel oplopen. Dus de jongeren doen het vooral thuis nog. Maar ja, dat is natuurlijk een kwestie van tijd voordat dat door gaat zijpelen. Dus het lijkt nu echt een generatie aan te komen die denkt van nou... videobellen vind ik toch wel leuk. Dankzij de nieuwe generatie gaat het misschien doorbreken. En uh, Windows Live, wat, wat is dat? Ja, dat is uh, een beetje een raar probleem eigenlijk. Want uh, Microsoft, van wie Windows is, die weet zelf ook niet echt volgens mij... wat Windows Live nou moet zijn. Dus uh, daarom doeken ze het maar weer op. Het is, en wat uh, was het? Ja, het was een beetje een, een, een soort hapsnap oplossing om de... Alle oplossingen die Microsoft op internet had naast de Xbox uh, een beetje te bundelen. Het zijn allerlei verschillende dingen. Ze hebben sinds 1995 al uh, MSN. Uh, heel veel mensen kenden dat in Nederland alleen maar van de Messenger om met elkaar te chatten, maar dat was eigenlijk een ja, heel goed netwerk. Ja. Ja. En, uh, nou ja, maar wat is dat over, over Microsoft? Enerzijds natuurlijk uh, de groote, grootste speler uh, zo niet. Zeg maar. ja. en, en op dit vlak uh, slagen ze er niet in om? Ze slagen er eigenlijk niet in om één vast product uh, te maken. Ze slagen er niet in om het product zo te maken dat het één geheel wordt. En, je kunt zien dat en, met... en wat zou dat product dan moeten zijn... Ik denk dat ze dat eerst heel goed moeten gaan bedenken. Ze hebben nu dus een losse chat. Ze hebben een los mailprogramma. Dat blijft overal gewoon hotmail uh, heten. En ik denk dat ze nu wel de slimme stap hebben genomen... om gewoon alle namen weg te laten. En straks gewoon allemaal Microsoft Messenger... Microsoft Account en zo te noemen. Ja, Want dat ze willen het weten natuurlijk van wie het is. Net, net als andere vergelijkbare bedrijven... zoveel mogelijk gebruikers aan zich binden. Ja. En op deze manier werkt het niet. Nee, of dan zitten uh, ja, die gebruikers in, in één gedeelte... en die hebben dan niks met het andere gedeelte. Die wil natuurlijk zo graag, graag mogelijk... dat die gebruikers alle producten van jou gebruiken. Niet alleen je mail, maar ook... Je website, waar je nieuws... Microsoft hoort. niet onbekend bij minister Stam's neem ik aan. Nee, ik dacht alleen nog van dat Skype, dat internetbellen... Eh, tenminste, dat videobellen via internet, dat doe ik dan bijvoorbeeld weer wel. Ja. Met buitenlandse collega's. Dat is heel mooi. Ook zo'n conference call uh, een conference, Ja, precies. Ja, dus dan kan je elkaar zien en dan uh, kan je zo met elkaar overleggen. En uh, dat is heel... Uh, Reuzehandig. Ja, zeker. Ja, ja. En goedkoop. De kwaliteit wordt ook steeds beter, heb ik begrepen. En goedkoop, inderdaad. Ja. U zegt het. Uh, uh, een nieuwe service van Google ja. in de mail... Uh, eigenlijk hebben ze gedacht van... nou, we vinden onze vertaalservice Google Translate nu zo goed. Uh, of hij maakt uh, niet zoveel rare fouten meer als twee jaar geleden. Vertalservice, die, die vertalen in, gewoon teksten... De, uh, uh, ja. uitgeschreven teksten, kunnen ze laten voorlezen dan? Uh, je kunt ze laten voorlezen, maar je kunt ze ook gewoon... Uh, een tekstje invoeren en dan krijg je de Engelse tekst ervoor terug. Ja. Of de Indiaanse tekst of de Chinese tekst. Dat kan ik dan niet zo goed controleren hoe goed dat is. Ja. Maar uh, de Engelse Nederlands Engelse vertalingen en zo die lijken al steeds kloppender. En wat wilden ze er nu mee doen? En uh, je kunt het nu ook in, in Gmail gebruiken. Dus uh, misschien sommige mensen hebben dat al gezien. Als je Gmail gebruikt, dan uh, komt er nu een knopje bij van uh, vertaal maar. En uh, kun je de tekst laten vertalen. Ik heb nog wel een beetje vraagtekens erbij waarom je dat zou gebruiken. Want, ja. Ik als het al in het Nederlands naar je gestuurd wordt, waarom zou je dan in het Chinees vertalen? En ik, ik mail wel met Chinese mensen, maar die mailen me altijd in het Engels. Dus ja, ja die is, meestal heb je ook contact met mensen die je al kunt verstaan. Dus dat is nog een beetje een probleem. Kun je het naar het Nederlands vertalen als je Engels niet zo goed doet? Ja, of je kunt je spam een keer lezen. Okay. En, en, en, en, en een fenomeen, uh, wat, wat ik trouwens niet ken, maar wat heel bekend is... dus het zegt meer over mij dan over het fenomeen, een internetmemmen... Wat ja, is dat? Een meme. Uh, nou een meme? Uh, een dat meme? Is, nou ja. kijk, zie je wel. Ik ken het ook niet. Dat een is... woord verzonnen door Richard Dawkins... om uh, ja, de evolutie van ideeën aan te geven. Uh, je hebt heel lang al natuurlijk, allerlei ideeën. Het idee kerk bijvoorbeeld. Of het idee god zou het ook zoiets kunnen zijn. Dat wordt door mensen doorgegeven. Natuurlijk voor Richard is dat een uh, favoriet onderwerp. En dat evolueert steeds over de, de tijden heen. En op internet gebeurt dat ook. Je ziet ideeën die op internet uh, opkomen. Die worden ook doorgegeven. Nee, hij is razendsnel verspreid door ja. allerlei... Uh, nou, gebruikers, patrouillere gebruikers, vooral. Ja, en dat wordt meestal uh, toegepast op filmpjes en plaatjes. Zoals de meeste mensen zullen waarschijnlijk ondertussen wel een keer een foto van een kat gezien hebben. waar dan een raar tekstje bij staat. Ja, nou, nou wilde wil jij het hebben over uh, de internetmeme Scumbag Steve? Ja, dat dus is een van de ja, dus misschien een, nog niet zo'n heel bekende meme voor uh, veel mensen in Nederland... maar dus is wel een meme die aan uh, de onderkant van het internet uh, redelijk bekend al geworden is. Dat is een jongen met een uh, geruite pet op die om de hoek van een de deur kijkt... en uh, die er een beetje als een scumbag vinden ze, dan uitziet. Uh, en dan plaatsen ze allemaal teksten bij alsof dat uh, een vriend is... die ja, eigenlijk uh, niet echt een goede vriend uh, de, is. De foto van die jongen was, uh, ik geloof, door dus zijn moeder gewoon op internet gezet... en zonder dat hij het wist werd die foto dus ineens door iedereen gebruikt... Op allerlei... Oh, we moeten even onderbreken voor opnieuw een nieuw stits. Bij de dodenherdenking in Vorden mogen de Duitse soldaten op de begraafplaats niet officieel worden herdacht. Dat heeft de rechtbank in Zutphen besloten in het kort geding dat een Joodse organisatie had aangespannen. Het federatief Joods Nederland vindt het grievend en misselijkmakend... om ook Duitse soldaten die op de begraafplaats liggen te herdenken. De rechter heeft besloten dat de burgemeester en wethouders niet langs de graven mogen lopen tijdens de officiële herdenking. De herdenking zelf mag wel doorgaan. De burgemeester van de gemeente Bronkhorst, waar Vorden ondervalt had eerdere protesten naast zich neergelegd. Hij heeft begrip voor de emoties, maar vindt ook dat de Duitsers... 67 jaar na de oorlog goede buren zijn geworden. Tot over de flits over de herdenking in Vorden vanavond. We hadden het met uh, Jurka Jansen over het fenomeen internet. Meme, een foto van een jongen die door zijn moeder op internet was gezet... en die werd ineens door iedereen gebruikt om tekstjes en rare dingen mee te doen. Ja, he? het werd een beetje als de asociale vriend die er binnenkomt... zonder dan ook tekstjes bij, van uh, komt binnen om te helpen... en vertrekt met je vriendin. Zijn ja, het lijkt me heel naar als altijd. je dat overkomt. Maar deze jongen heeft er een slimme draai aan gegeven. Ja, ik geloof dat hij eerst wel een beetje iets had van... wat gebeurt er nou, maar hij uh, heeft nu... Uh, nou, ik denk dat het er een halfjaartje is, het al zo'n beetje in opkomst heeft hij gezegd, van nou, ik doe er iets leuks mee. Dus hij heeft een rapvideo gelanceerd... waarin hij zijn uh, ja, eigenlijk opgedrongen alter ego speelt. Het is uh, niet hele goede rapmuziek, maar leuk gevonden. En Wat op, op zou hem die, zeggen? Uh, dat hij een scumbag, een azo is, dat speelt hij nu al. Ja, en dat hij dus binnenkomt uh, op je feestje en al je bier opdrinkt... Uh, en zet, verder niks doet, zeg maar. Misschien wordt hij er nog wel heel erg bekend en heel erg rijk mee. En zoals hier maar, er staan er foto's trans, van meneer uh, Stams op het internet... Uh, die staan op het internet, ja. Ja, ja. ja. Nog niks geks mee gebeurd. Nee, nog niks geks gebeurd. Gelukkig. We gaan luisteren wat er zo direct in het Radio 1 te beluisteren is. Bert van Sloten. Ja, Jan Mon, we hebben het natuurlijk over waar je het net al eventjes over hoorde. Namelijk die uitspraak van de rechter over de herdenking in Vorden. Onze verslaggever was bij die uitspraak en zal verder veel meer tekst en uitleg gaan geven. We hebben ook een verhaal over ondernemers die steeds moeilijker krijgen met hun pensioen. En waarom is dat dan? Nou, ze krijgen de zaak niet verkocht. En we hebben natuurlijk nieuws over de Oekraïne. Want de ruzie met de Europese Unie loopt steeds verder op. Dat en veel meer in het Radio 1 Journaal, zo duidelijk, Jan. Zo duidelijk. Geert-Jan Stamps, dank. En Jorka Jansen, ook dank. Dit was Vrijdagmiddag Live. We sluiten af met de radiocartoon. De Tand des Tijds. Een radiotekening. Ja, dames en heren, we gaan even oefenen. Ja, oefenen. Jongens, even stil. Even, even stil, Still, nu eventjes allemaal. Moet je even dicht. Jongens, even stil. Even door. Dat zal je nou net zien. Wacht even. Ja, hallo, met Nationaal Comité. Ja, maar Dirk, het is vanavond nog twee minuten stilte. Ja, wij zijn net aan het oefenen. Kijk, ik heb Vodafone en nu stond er met zaterdag gratis bellen. Dus dat treft nou slecht. Ik heb het toch al niet zo breed. Ja, wat wilt u nou eigenlijk zeggen? Kan u die twee minuten niet naar volgende week verzetten? Jij kan het toch niet zomaar verzetten. Kijk, het verzet dat was goed en het verzetten ook. Dus u kan het best een beetje verzetten. En die zal het, het verzetten. Het is nu om 8 uur zomertijd en het is gewoon 8 uur normale tijd. Dat zou 9 uur moeten zijn. We doen het achter uur zomertijd. Op zomertijd, dat hebben de Duitsers ingevoerd. Dat lijkt me nou echt niet het juiste moment. Ja, daar heeft u wel een punt. En het kost mij weer twee gratis belminuten. Zo gaat die hele weer goed naar zijn vaantjes. Ja, dat is goed dat u het zegt, ik moet de vlag nog half stokken. En weet u gisteren is de damschrever voor 120 miljoen dollar bij de Sottenbies afgehamerd. Het is gewoon voor de Sottenbies. Nee, was van zeker. U werd een grapje. Zeg, u moet zelf maar de verbinding verbreken, want ik blijf hangen. Anders ben je natuurlijk een dief van mijn eigen portemonnee. Oh, dan ga ik even gratis bellen op de Waalsdorpen vlakte. Dag! Gratis bellen, nu ook tijdens de herdenking. Alleen, denk erom, mondje dicht. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de dodenherdenking in Vorden mogen de Duitse militairen op de begraafplaats niet worden herdacht door de burgemeesters en burgemeester en wethouders. Dat heeft de rechtbank in Zutphen besloten in het kort geding dat een Joodse organisatie had aangespannen. De rechter zegt dat de burgemeester en wethouders niet langs de graven mogen lopen tijdens de officiële herdenking. De herdenking zelf mag wel doorgaan. Mark Rutte is de lijsttrekker voor de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. Het hoofdbestuur droeg hem vorige week voor. De VVD-leden hebben geen tegenkandidaat gesteld. Het is de derde keer dat Rutte lijsttrekker is. En eerder vandaag werd al bekend dat Diederik Samson de lijsttrekker is voor de PvdA. Ook bij die partij had zich geen tegenkandidaat gemeld. De tweede verdachte van de roofoverval op de juwelier in Den Haag... heeft zijn betrokkenheid bekend, meldt het OM. De 19-jarige jongen werd vandaag voorgeleid. De andere verdachte heeft gisteren op de Georgische TV bekend... dat hij de juwelier heeft doodgeschoten. Het is nog niet duidelijk wanneer hij wordt uitgeleverd. En dat zijn hoofdpunten van het nieuws. Aan de B-verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in de regio Utrecht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat tussen Reewijk en Zevenhuizen 3 kilometer. Daar staat, is de rechte rijstrook dicht. De A50 Os richting Arnhem tussen Knoop het Ewijk en Knoop het Valburg. 4 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. De A50 van Arnhem naar Os voor Knoop het Ewijk 12 kilometer. En in Limburg op de A76 Heerlen richting Belgische grens. Voor Knoop het Kerensheide 2 kilometer. En dat komt door een ongeluk.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 verkozen door particuliere beleggers en daar zijn we trots op. Wij bieden toegang tot een wereld van beleggingsoplossingen waarin u zelf uw grenzen bepaalt. Of u opportunistisch wilt beleggen of juist meer gericht op dividend, wij loodsen uw vermogen naar resultaat. ING Investment Management, leidend in beleggingsfondsen. OS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele middag. Het is vrijdag 4 mei. De lijsttrekkers voor de komende verkiezingen worden langzaam maar zeker bekend. Vandaag Samson en Rutte voor de Partij van de Arbeid in de VVD. En het debat in de partijen begint ook. Verlicht bij het CDA kandidaat Wintels onder vuur. Steeds meer oudere ondernemers komen in de problemen. Reden? De verkoop van de onderneming lukt niet en daarmee verdampt hun pensioen. En de ruzie tussen Oekraïne en de Europese Unie loopt steeds verder op. Verder in deze uitzending ook aandacht voor de Japanse kerncentrales en de dode herdenking. De herdenking in Vorden is uh, vandaag uh, een uitspraak geweest. Tijdens de dode herdenking in Vorden wordt vanavond namelijk niet stilgestaan... bij de tien Duitse soldaten die in Vorden begraven liggen. De organisatie Federatief Joods Nederland spannen een kort geding aan... tegen de gemeente Bronkhorst, vanwege de omstreden herdenking in Vorden. De herdenking gaat wel door, maar de Duitse militairen worden niet herdacht. Matthijs van der Wiel is in Zutphen. Matthijs uh, vertel, waarom komt de rechter tot deze uitspraak? Hij zegt dat het uh, misschien wel uh, uh, op een bepaald moment passend kan zijn... om uh, Duitse soldaten te herdenken, maar niet op 4 mei. En dat was een uitspraak waarmee hij eigenlijk ja, vrij bijzonder... de burgemeester van uh, Van Voorde, van de gemeente Bronkhorst... Uh, aanwijzingen gaf hoe hij zich moest gedragen tijdens de dodenherdenking. De rechter heeft bepaald dat de burgemeester niet een bepaalde route mag lopen... De zaak was aangespannen door Federatief Joods Nederland. Had gevraagd aan de rechtbank om de hele dodenherdenking desnoods te verbieden. De gemeente had dat kunnen doen. Zover gaat de rechter niet. Maar hij zegt wel tegen de gemeente. Gemeenteambtenaren met de burgemeester voorop mogen op geen enkele manier deelnemen aan de herdenking van ook die Duitse soldaten. Zoals het 4 mei comité zich had voorgenomen. Naast mij staat uh, Iswa van Federatief uh, Joods Nederland. Ja. Ja, u heeft niet helemaal uw zin, maar in ieder geval wel voor elkaar gekregen... dat de gemeente als officiële instantie dat niet doet. Hè, stilstaat bij die overleden Duitse soldaten. Het gaat niet om uh, zeer zin te krijgen. Er zijn hier geen winnaars en geen verliezers. De verliezers zijn degenen die in 40-45 hun leven verloren hebben. En de slachtoffers daarna. En de overlevenden die met die pijn steeds zitten. En iedere keer als de dodenherdenking begin mei in aantocht is... dan krijg je weer gebeurtenissen zoals vandaag. Deze rechter heeft ons ontzaggelijk veel moed gegeven. Het gaat niet om de burgemeester met of zonder ambtsketen... of vier, vijf graven wel of niet bezoeken. Het gaat erom dat zolang er nog mensen zijn die de oorlog meegemaakt hebben... of tweede generatie oorlogsslachtoffers zoals ik zelf dat wij zo min mogelijk pijn gedaan, ons zo min mogelijk pijn gedaan wordt. Het deed u echt pijn, het idee dat ook stilgestaan zou worden bij die Duitse graven? Het pijn is dat ik nooit mijn grootouders heb mogen kennen. Dat is mijn pijn. En ik heb gezegd, vanochtend, ik weet niet of u vanochtend zelf in de restzaal was... dat ik liep met mijn moeder als kind handje in handje... op 4 mei, naar de dodenherdenkingen naar de to toe. En het mooie was dat je stond daar met joden en niet-joden. Het gaat helemaal niet om joden alleen. Het gaat om het ne de Nederlander. Ik voelde mij als kind veilig, bevoorrecht, dat ik hier liep met mijn moeder. Tussen de Nederlandse bevolking. Die, die, die heel veel mensen gered heeft, veel joden gered heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik wil graag met mijn kleinkinderen ook handje in handje willen lopen naar de Schouwburg in Amsterdam of naar de Dam. En bent u tevreden, heel kort nog eventjes, met hoe dit nu is opgelost door deze rechter? Ik vind het buitengewoon hoe deze rechter op de zaak reageert. En, en ik, ik weet zeker dat het een heleboel mensen heel goed zal doen uh, de uitspraak van deze rechter. Hartelijk bedankt, Iswa van, van de Federatief Joodse Nederland. Herdenking in Vorden is niet de enige die in opspraak is geraakt. Eind vorige maand trok het Nationaal Comité 4 en 5 mei... een omstreden gedicht terug dat voorgedragen zou worden vandaag... tijdens de dode herdenking op de Dam. 15-jarige Auker de Leeuw zou namelijk een gedicht voordragen... over zijn oud-oom die zich aansloot bij de SS. En ook op Tessel is ophef ontstaan... omdat de zoon van de NSB-burgemeester komt spreken... tijdens de dode herdenking. We gaan er verder over praten met David Barnau van het NIO, het Centrum voor Oorlogs, Holocaust en Genocide-studies. Meneer Barnau, um, geeft dat een beetje aan... dat Nederland nog, een nog eigenlijk aan het worstelen is... met uh, hoe die 4 mei-inhoud moet worden gegeven? Uh, dat is heel duidelijk. Uh, dit is uh, late oorlogsverwerking. Maar ik vind de recht, uh, rechtbank niet de juiste plaats... om dat op te lossen, maar dit is de reden. Ja, maar eventjes nog inhakend op die rechtbank... is het een verstandige uitspraak? Nou, ik vind dat dat soort dingen echt, echt lokaal geregeld moet worden eh, en ook niet van bovenaf. Maar daar moet gewoon goed gediscussieerd worden. Net zoals ik dat vind aanzien van het gebeuren op de op de dam. Maar naar een rechter lopen, dat is echt het, het, het ja ultieme wat je wat je kunt doen. Het zou gek worden als rechters gaan bepalen hoe wij bepaalde dingen gaan herdenken. Ja, maar goed, die rechter krijgt dat wel voorgelegd, ja, uh, omdat en, waarschijnlijk dat niet goed is uitgediscussieerd, of misschien niet op het juiste moment is uitgediscussieerd. Ja, ja, ja, ik weet niet wat voor wat, wat, wat, wat we weegredenen zijn om uh, hiertoe te komen. Wat, wat wel uh, natuurlijk in, in vorder zou, zou gaan spelen, dat dus je een deel van de aanwezigen, die doet wel mee aan Duitsers en Denken... en een ander deel niet. Nou, dan zorg je voor verdelingen in een plaats... terwijl dat nou juist niet de bedoeling is van herdenken. Nee. Nou is het opmerkelijk, maar misschien valt het ons alleen op... dat er nou juist deze, dit jaar zo ontzettend veel over te doen is. Hoe kan het nou dat dat thema zo opspeelt? Het, het, het speelt altijd op, maar omdat het nu eigenlijk begon bij de dan. Uh, zijn mensen ook gaan kijken van, hé, hey, is dat elders ook zo? Want uh, het is niet zo dat er elke keer ophef is hoe het uh, op de Dam gaat. Uh, maar op lokaal niveau zijn er altijd dit soort dingen, zeker de laatste tien jaar. Maar nu is er de Dam en dat betekent dat nou, bijvoorbeeld lokale journalisten gaan kijken. Hé, hey, hoe zit het hier eigenlijk? En komen erachter dat het dan ook uh, iets geks is. Ja, en dat krijgt dan weer vervolgens een soort eigen dynamiek, eigen publiciteit. Ja, zeker. Ja. ja, want zijn die herdenkingen eigenlijk veranderd? Nou, neem pak een beetje de afgelopen tien jaar. Het is moeilijk, maar je kan wel zeggen dat de eerste tien jaar ging het alleen over de, uh, de Nederlanders die omgekomen waren in Nederland en Indonesië uh, door oorlogshandelingen, uh, militaire verzetsmensen, uh, Joodse Nederlanders. En uh, eind jaren 50 en officieel pas 61 zijn de uh, veteranen uit uh, onze koloniale oorlogen en uit de Korea-oorlog erbij gekomen. Ja, want dat was een nationaal besluit, daar is toen ja, wel over gediscussieerd. Is, ja, dat is zeker, dat is in de ministerraad, uh, uh, want dat, was, dat was, een, was een heikel punt. En uh, nou, dat is toen zo opgelost. En dan zag de belangstelling wel weer enigszins weg. Maar in de jaren 70, 80, en zeker 90, komt er weer zeer veel belangstelling bij. De, onder andere ook in 70, 80... Uh, de belangstelling voor de holocaust die ontzettend toeneemt, zodat de jodenvervolging ook een hele belangrijke plaats inneemt. En dan gaat er langzamerhand ook allerlei andere groepen die willen meedoen, die zijn ook slachtoffer, die willen ook herdacht worden. Nou, dan is 25 jaar geleden wordt het uh, 4-5 mei-comité, het nationale comité, opgericht om dat soort dingen te regelen, zou ik maar zeggen. Ja. En die komen tot, tot verbreding, om het zo maar te noemen. Ja. Maar je kan je ook afvragen of je die verbreding inderdaad niet zou moeten... ja, verengen is een beetje een raar woord in dit geval... maar dat je misschien weer terug moet naar het herdenken van de slachtoffers... van destijds uit de Tweede Wereldoorlog. Dat is, dat is mijn idee. Ga terug naar de basis. Kijk, als je kunt uitbreiden, dan kan je ook weer inkrimpen. Kijk, als je nou zegt, nou, we doen er nog 50 jaar zo... nou, dan zou ik zeggen, veranderen het niet. Maar het verandert al door, er komen al de groepen bij. Dus ik heb zoiets, als je... Gedonder wil blijven houden, dan moet je er alle groepen bij, bij gaan halen. En dan blijven er andere groepen die ook mee willen doen. Als je uh, het rustig en waardig wil doen... breng het terug tot het begin... namelijk slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dan, dan hou je... Het... Ja, ik wou zeggen, dan hou je nog het probleem van... moet je of mag je Duitsers herdenken op 4 nee. uh, mei? Er zijn, er zijn twee problemen eigenlijk. Je hebt het probleem van, van uh, Duitsers... Maar dat geldt hetzelfde voor Nederlanders... die een Duitse dienst gevochten hebben. Toen werden eerst tien jaar... dachten hen daar niet aan. Dat werd ineens vastgelegd. Dat was heel duidelijk. Die werden niet herdacht. En ik heb zelf ook zoiets, Duitse soldaten worden in Duitsland herdacht. Waarom zou je die hier aan denken? Ja. En, en tweede, de tweede punt is... Ja. die Nederlandse veteranen van andere oorlogen. Er bestaat tegenwoordig... ik weet niet, sinds hoe nog een jaar of tien denk ik... nationale veteranendag. Die in juni, hè? Nou, die, die kan gebruikt worden... om uh, andere slachtoffers van latere oorlogen te herdenken, meneer Badou. Ik dank u wel voor het verhaal. Graag gedaan. Goedenavond. Gaan we naar, de Oekra naar Oekraïne, want de ruzie tussen Oekraïne en de Europese Unie die loopt steeds hoger op. Als antwoord op het wegblijven bij het EK-voetbal van een aantal regeringsleiders wil, Oekra wil Oekraïne een handelsboycott invoeren. Allemaal begonnen om de behandeling van oud-premier Julia Timoshenko. In Berlijn is onze correspondent Wouter Meijer. Wouter, um, wat kan de impact eigenlijk zijn van zo'n boycott? Merken wij hier wat van? Ja, het is niet zo heel erg aardig om te zeggen, maar het is toch de, de muis die brult. Eh, voor Oekraïne is Duitsland bijvoorbeeld een hele belangrijke handelspartner. De, de derde na Rusland, uiteraard de grootste, en naar China. Maar andersom is het helemaal niet zo. Oekraïne is voor Duitsland bijvoorbeeld helemaal niet zo belangrijk. Voor de export komt het op plaats 37 na Luxemburg. En voor de Duitse import pas op plaats 50. Blijkbaar zo helemaal niets wat wij uit Oekraïne zouden willen kopen. Dus het klinkt wel heel ernstig, maar het zal de Oekraïne veel meer pijn doen... dan Duitsland of andere West-Europese landen. En dat is ook precies de reden waarom we... Zo te keer kunnen gaan tegen de schendingen van de mensenrechten in Oekraïne... en veel minder uh, hard zijn tegen bijvoorbeeld China in het algemeen... of nu tegen het Eurovisie Songfestival in Azerbeidzjan. Dat wordt helemaal niet geborkeld, want die hebben olie en gas. Dat heeft Oekraïne niet. Nee, het treft uh, maar zeggen, Europa niet echt in de portemonnee. Is er trouwens in Duitsland überhaupt wel uh, gereageerd op deze dreiging? Nou, niet vanuit de politiek, daar blijft de lijn in principe hetzelfde... dat er geen politici gaan zolang Timoshenko in de gevangenis zit. Onder de bevolking intussen is de stemming wel heel duidelijk. Uit allerlei peilingen blijkt dat er een kleine meerderheid... zelfs voor economische sancties tegen Oekraïne is. Een koekje van eigen deeg zou je kunnen zeggen. En driekwart maar liefst van de Duitsers uh, jaagt het intussen toe... dat politici zeggen dat ze niet naar EK-wedstrijden in Oekraïne gaan. Ja, en die vrouw waar het allemaal om begonnen is, uh, Timoshenko... is die uh, nog in het nieuws? Zij is nog in het nieuws, zeker hier in Duitsland en zelfs hier in Berlijn, omdat het academische ziekenhuis van de Universiteit van Berlijn, de Charité, uh, haar intensief begeleidt al de hele tijd. Uh, de, de leider, de directeur van het ziekenhuis is ook een paar keer bij haar in de gevangenis geweest. Hij is daar vandaag weer. Hij is opnieuw naar Garkov gegaan. Uh, hij heeft dringend geadviseerd dat ze in Berlijn moet worden behandeld. Dit keer op deze reis zijn er ook Duitse diplomaten met hem meegegaan. Die diplomaten uh, uh, moeten nog een keertje het idee verder er bij de Oekraïners op aandringen dat ze het heel... Heel graag op willen lossen. Duitsland heeft in feite een gouden brug uitgeworpen en gezegd jullie zijn van het hele probleem af als je Julia Timoshenko hier in Berlijn in het ziekenhuis, in het academisch ziekenhuis, laat behandelen. Dat kan heel erg simpel zijn als ze dat maar zouden doen. Maar er lijkt geen sprake van, want vandaag komt er ook uit Garkov het bericht dat de leiding van de gevangenis heeft laten weten dat men zich nu voorbereidt op gedwongen voeding. Julia Timoshenko is nu twee weken in hongerstaking en men houdt heel goed in de gaten wanneer het te lang duurt en ze desnoods dus aan een infuus moet om haar te voeden. Dus dat klinkt allemaal nog niet alsof men haar binnenkort wil laten gaan. Walter Meijer vanuit Berlijn. Demonstraties vandaag in Cairo. Straks onze correspondent Sander van Horen. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Het valt mee met de vrijdagmiddagdrukte. Er staat 60 kilometer file in totaal. De langste files staan op de A1 van Amsterdam, de Amersfoort... voor een brugge, 9 kilometer. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Reewijk en Zevenhuizen... 5 kilometer. Daar staat een auto stil, de rechterrijstrook is dicht... En op de A50 arnhem os dat tussen Knoop het Grijshoort en Knoop het Ewijk 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Gezocht. Ondernemer die bedrijf van oudere ondernemen wil overnemen. Steeds meer oudere ondernemers hebben namelijk moeite om hun bedrijf te verkopen. Of de bank wil het geld niet op tafel leggen. Maar ook veel jongere ondernemers vinden dat de prijs die gevraagd wordt veel te hoog is. Neem Jan Vuisters. 69 jaar eigenaar van een forellenkwekerij in Flevoland. Al vier jaar staat zijn zaak te koop. Een woonhuis, zes hectare grond, met daarin twee grote visvijvers. Verslaggever Peter van der Meerschout zocht hem op. Want waarom stroomt dit water nu de hele tijd door? Omdat je dus hier een beperkte hoeveelheid kubieke meters water in hebt zitten. En die vis die verbruikt heel erg veel zuurstof. De forel die zit normaal normale stromend water waar heel veel zuurstof in zit. Nou, dat imiteer je dan dus door veel zuurstof erin te brengen. En dat, dat doe je door uit. het heen en weer te pompen? Nee, dit loopt helemaal door. Ja. ja dat uh, komt uit de vijver. En dat gaat dan via een filter komt het hier weer terug. En dan gaat het zo weer de vijver vijveren. Ja. Ja, als we hier dus in het kantoor staan... En, en, zien we dan dat recreatiepark, de Eemhof. Ja. We kunnen dus ook zo via het hek dus hier... Uh terechtkomen. En in totaal hebben we 10.000 klanten per jaar op dit moment. En hoeveel betalen die om hier te mogen vissen? Ja, dat is heel moeilijk, want het gaat per uur... ...en de een die vist twee uurtjes, drie uurtjes... ...en de ander die vist de hele dag. En wat is uurtarief? Uurtarief is voor het eerste uur 5 euro... ...tweede uur 4. ...en vanaf het derde uur 3 euro per uur. Nee. En men kan komen tijdens de openingstijden wanneer men wil... ...en gaan wanneer men wil. Okay. Wat had je in de koffie? Want wat dat betreft, we staan hier nu bij een koffiezetapparaat. U drukt op een knopje en dan komt de koffie uit. Maar veel meer horeca hebt u ook niet. Nou, wat broodjes. Zoals u op het lijstje kunt zien. Ja. Want anders te lopen de mensen weg krijgen. Dus tussen de middelen eten ze een broodje of een kom soep. Of een, uh... Maar een nieuwe eigenaar kan hier natuurlijk wel veel meer horeca in zetten. Uh, die kan een beperkte horeca verder gaan doen, ja. Beperkte horeca? Ja. Want niet zou zijn dat hier een restaurant komt en de restaurants bij uh, Centerpijs leeg gaan lopen. Dat uh, Zover moet niet komen. Nee. Hij kan dus hier aanvullende hordeken doen. Maar in al die jaren dat u het dan te koop hebt gestaan, is het dan toch nog steeds niet gelukt. Ondanks het feit dat u zegt, ja, je kan hier nog zoveel meer mee dan alleen vissen. De prijs. Men denkt dus dat men voor een appel en een ei van mensen die met hun rug tegen de muur staan uh, vastgoed kan kopen. Maar ja. nou, bent u te duur of zegt u van nee, dit is gewoon nou, wat het nee, waard ik is? Zeg, ik ik ben al uh, echt naar een uh, prijs gezakt. Dus als je nou ziet dat ik het voor 1,1 miljoen onder voorbehoud verkocht had... en ik vraag nu nog 9 ton, dan is het toch al aardig wat vanaf... en dan zit je nou met huis en een bedrijf en zoveel hectare grond op zo'n stek... dan zit je toch echt niet hoog in de boom. En het is uw pensioen, he, wat hierin staat. Wij nee, staan nee, nee, nu pensioen. gewoon hier ja. op uw pensioen. Ja. Bij uw pensioen, met vissen in de vijver. En een bedrijf dat gewoon goed draait, dat gewoon ja. goed loopt. Het, ja. is, bedoel, het, is geen, het is geen verloren ik, zaak. Ik, ik eet er al twintig jaar van. Dus het, uh, ik doe er verder niks bij. Het is, het is mijn bestaansinkomsten. Uh, inko Hoe lang kunt u dit nog uitzingen? Zolang mijn gezondheid het toelaat, kan ik het financieel wel, uh, wel uitzingen. Alleen ja. Het, uh, het is leuker om uh, geld te verdienen waar je wat mee kan doen. In plaats van dat je dat aan je overbruggershypotheek en dat soort dingen kwijt bent. En uh, dubbele lasten op, op, op, op je woongebeuren. Ja. Dat, is, dat is gewoon niet leuk. Nee. Daar heb je niets voor terug. Nee. Dat, moet je, dat moet je verdienen. Want anders krijg je problemen met de bank. En dat zijn nooit leuke situaties natuurlijk. Nee. Maar ik zing het wel uit. Jan Vuisters, ondernemer. Volgend uur spreken we met een onderzoeker over de overnames. En die gaat vertellen dat dat uh, niet exemplarisch is. Althans, dat het niet uh, op zichzelf staat, deze, dit verhaal van Jan Vuisters. China dan. Het lijkt erop dat de Chinese blinde dissident Chun toch naar de Verenigde Staten mag. Chun ontsnapte vorige week aan de bewakers van zijn huis en vluchtte naar de Amerikaanse ambassade in Peking. Na een paar dagen werd hij naar een ziekenhuis in de Chinese hoofdstad gebracht, waar hij dacht in veilige handen te zijn. Maar hij bleek zich te hebben vergist. Gevolg een hoop getouwtrek tussen Amerika en China. Correspondent Wouter Zwart in Peking. Wouter, dat um, asiel voor hem in de Verenigde Staten, komt dat nou een stap dichterbij? Nou, ik denk dat je toch echt wel één woord duidelijk moet schrappen... en dat is asiel, want dat maakt geen deel uit van de oplossing... die ze nu waarschijnlijk hebben gevonden, uh, wat dan wel een studievisum. Uh, vanmorgen zei het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken ineens... dat meneer Chun dat zou kunnen aanvragen. Dat leek een soort handreiking te zijn... Er was nog wel een heel groot ander probleem, namelijk uh, een paspoort. Dat heeft hij namelijk niet. Nou, vanmiddag heeft het Amerikaanse ministerie gezegd... Uh, dat als meneer Chen een reisdocument zou aanvragen in China... dat dan de Chinese regering heeft aangegeven dat ze die aanvragen zullen honoreren... Nou, toen kwam het balletje echt een beetje aan het rollen. Uh, Ten slotte, uh, ook nog belangrijk om te weten... er zou ook al een Amerikaanse universiteit zijn die meneer Chun wil opnemen... waardoor uh, zowel hij als zijn gezin, zijn vrouw en kinderen daar kunnen gaan wonen. Ja, Maar staat het nou zwart op wit of is dit allemaal van wat we horen? Ja, dat is helemaal waar. Het klopt. Uh, de Chinezen in Peking hebben ook nog niks gezegd. Uh, dus we moeten echt nog een slag om de arm houden... Het kan natuurlijk zijn hè, dat China weinig zegt omdat het heel voorzichtig is in deze kwestie. Vergeet niet dat de Chinezen natuurlijk officieel nog steeds vinden dat de Amerikanen ja, zich mengen in interne aangelegenheden. Nou, als je daar boos over bent door China, dan ga je natuurlijk ook niet uitgebreid lopen communiceren dat je een overeenkomst wil hebben. Dus ja, een slag om de arm is zeker nog nodig. Ja, want de grote vraag is dan ook: van ja, hoe moet je dat dan vervolgens politiek duiden? Is China dan blij om van hem af te zijn? Beschouwen ze dat als een, als een grote nederlaag? Hoe moeten we dat zien? Ja, je hebt wel een punt daar. Er zijn wel degelijk kritische mensen hier, waaronder bevriende dissidenten die zeggen, dit gaat allemaal wel heel erg makkelijk. Toont China hiermee niet een zwakte? Met andere woorden, zullen de belangrijke hardliners binnen de communistische partij dit wel gaan accepteren? Want als je dit toestaat, creëer je hiermee natuurlijk geen president. Hè? Dat wordt ook uh, gezegd. Nou, vooralsnog lijkt het toch wel in de richting van een deal te gaan. Ik moet ook zeggen, als je puur diplomatiek naar deze kwestie zou kijken... Hè, dan, dan is een oplossing met een visum eigenlijk voor iedereen, voor al die partijen, wel iets positiefs. Waarom? Uh, Amerika loopt geen gezichtsverlies op... Want Chun zou dan in veiligheid zijn, dan zijn de mensenrechtenorganisaties niet boos. China loopt geen gezichtsverlies op, want in principe doet het namelijk nauwelijks een concessie. Waarom? Uh, het zou er namelijk niet zo zijn dat met een studievisum dat ze Chun uh, ineens overhandigen aan de Amerikanen. Nee, hij vraagt gewoon zelf een studievisum af. Dat mag volgens de regels dus geen echte toezegging uh, of handreiking van de Chinezen op dat moment. Het woord studievisum krijgt weer een nieuwe betekenis. Dankjewel Wouter. Gaan we naar Gerrit, Gerrit Himstra. Voor het weer, want uh, Gerrit, wat wordt het vanavond en wat wordt het morgen? Nou, we hebben vanavond eerst in het noorden nog een beetje regen. Uh, het wordt wel droog vannacht. Maar um, ja, het wordt een koud weekend. Het is echt een weekend om de kachel aan te steken. Ja, de ja. kachel aan? <laughs> ja. Man. Het is, uh, zowel zaterdag als zondag is het overdag maar zo'n 10 graden. Als we dat al halen. Ik denk dat er zelfs plaatsen zijn waar het... Uh, maar een graad of 9 blijft. En vooral het zuiden is gevoelig voor wat regen. Ja, je zit me verbaasd aan te kijken. Ik, ja, het... ik ben net op vakantie geweest in een gebied met 30 graden. Dus ik denk 10 graden, oh, de winter draai weer ja. uit de kast. Ja, maar ik kan er ook niks aan doen. Uh, de, het, de lucht die komt uit het noorden. De wind is uit het noordoosten de komende dagen. Maar de lucht komt uit de noordelijke richting. En uh, ja, dat is gewoon nog steeds koud daar. En uh, ja, als de stroming uit die hoek komt... Dan wil het gewoon niet warm worden bij ons. Dan moet de wind eerst weer naar het zuiden toe. En dat zal na het weekend wel weer eens gaan gebeuren. Bijvoorbeeld uh, op dinsdag. Dus dan wordt het wel weer wat warmer. Maar nou net dit weekend is het weer echt koud. Een koud weekend. En de, de omslag komt dus ergens begin volgende week. Ja, dat, dat zal maandag al een beetje merkbaar zijn. Maar dat zal vooral dinsdag, dan uh, ja, dan wordt het weer wat zachter. Want dan krijgen we weer zuidwestenwind. Ja, en dan kon de lente echt beginnen. Nou ja, kijk, dit hoort er natuurlijk ook bij. Um, maar echt heel mooi lenteweer. Dat, dat zie ik voorlopig nog niet aanbreken. Zo'n 15 graden is ook volgende week toch wel ongeveer het gemiddelde. Ja, en eventjes voor vanavond, uh, straks om acht uur bij de dodenherdenking. Uh, regent het dan in het noorden nee, of net niet? In het, ja, in het noorden kan het wel een beetje motregenen. Maar verder is het denk ik ik eigenlijk wel droog. Het is wel bewolkt op de meeste plaatsen. Um, maar ja, ik denk eigenlijk op het noorden na blijft het eigenlijk wel droog. Dank wel, Gerrit. Gerrit Hiemstra was dat. Gaan wij uh, tot slot van dit uur nog eventjes naar Egypte... want er zijn opnieuw protesten in Egypte tegen de militaire raad. Vier demonstranten zouden in de hoofdstad uh, gewond zijn geraakt... bij botsingen met het leger. En uh, die vinden allemaal plaats bij het ministerie van Defensie. Correspondent Sander van Horen nu. Sander, uh, waarom wordt er vandaag weer gedemonstreerd... behalve dat het vrijdag is? <laughs> Omdat dat uh, eigenlijk al een uh, week lang zo is. Uh, de woede... Was er om, uh, onder uh, radicale moslims, salafisten, omdat van hun presidentkandidaten was uitgesloten voor de race om het presidentschap. En uh, dat uh, was uitgesloten door de, het leger. En dus demonstreerden ze voor het ministerie van Defensie. En dat is afgelopen week behoorlijk de kop ingeslagen. Elf doden zijn erbij gevallen. Sindsdien is het onrustig. En dan heb jij inderdaad gelijk. Op vrijdag is het dan altijd onrustiger dan anders. En dat zie je dus vandaag meer demonstraties. Ja, en het gaat er dus hard aan toe, begrijp ik. Ja, dat gaat er uh, hard aan toe. Kijk, het leger, uh, die had gezegd, uh, wetend dat er meerdere demonstraties waren aangekondigd, dat ze vooral niet in de buurt van het ministerie van Defensie moesten komen. Nu zijn er demonstranten op het Targierplein, hè, waar traditioneel gedemonstreerd wordt, dat ministerie van Defensie, dat ligt daar toch wel een stukje vandaan. En ook daar... Er zijn een paar duizend man naartoe getrokken en die kwamen daar dus een, uh, een afscheiding tegen tussen de straat en het ministerie van Defensie. Die kwamen daar later waterkanonnen tegen en ook traangas is er afgeschoten. Gewonden zijn de gevallen uh, door uh, losvliegende projectielen en door traangas. Ook berichten over doden die zouden zijn gevallen. Maar die berichten krijg ik op dit moment niet bevestigd. Nee, um, dat is het, het, het straattoneel. Dan heb je ook het politieke toneel. Um, is, is daar die militaire raad überhaupt bereid om concessies te doen? Dat is de vraag die iedereen bezighoudt. En dat is dus ook de reden dat je die spanningen zo ziet toelopen. Uh, die militaire raad die heeft gezegd op het moment dat er een gekozen president is. En dat zal ergens in juni zijn. Dan gaan wij de macht overdragen. Aan een burgerregering. Er zijn heel veel mensen die daar echt heel erg aan twijfelen. En alles wat die militaire raad doet, wat ook maar een beetje de schijn opwekt, dat ze uh, vast willen houden aan de macht, ja, dat zorgt voor dit soort boete-uitbarstingen. Ja, men vertrouwt het gewoon niet. Men vertrouwt het helemaal niet. En uh, ze zijn niet alleen hoor. Je ziet dat die. Uh, uh, angst eigenlijk heel breed gedeeld wordt. Naar aanleiding van dat bloedig neerslaan... van dat protest voor het ministerie van Defensie... afgelopen weekend, zag je dat de salafisten... dus ook vandaag weer de straat op bleven gaan. Maar ook andere uh, bewegingen... die uh, hebben hun woede geuit. De moslimbroederschap bijvoorbeeld. De wat meer gematigde moslims... die een grote meerderheid hebben in het parlement. Die hebben al hun contacten eventjes opgeschort met het leger. En die hebben de campagne voor de presidentsverkiezingen stilgelegd. Dus zij staan nu niet fysiek tegenover het leger... Voor het ministerie van Defensie met raangas en stenen, maar ze hebben wel degelijk een probleem met datzelfde leger. Begrijp ik, dankjewel voor dit moment. Sander van Horen was dat over, dus die botsingen daar zo met het uh, leger in Egypte in Cairo. Wat gaan we doen straks na de klok van vijf uur? We hebben een interview gehouden door Omroep Rest met de weduwe van de vermoorde juwelier in Den Haag. Maar we hebben het ook over vorderen, natuurlijk de uitspraak van de rechter. en het is tien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd neergeschoten. Met een reportage met de verslaggever die het allemaal op de voet heeft gevolgd. Vanavond BNN Today. Je mag je nu helemaal kapot uh, doen. Ja, maar nu, uh, dat, dat, kan, dat zou kunnen, maar ik heb er nu uh, op dit moment niet de behoefte over. <laughs> op dit moment niet. Vanavond om half negen op Radio 1. We hadden natuurlijk een beetje onzinnige punten in het partijprogramma... als siliconenborst in de zieken Luister en kijk mee op radio1.nl. Oh. Hé, hey, ik...